Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 1 op de zes mensen met een baan heeft stressvol werk. Vooral als je voor de klas staat of in de zorg werkt, is de werkdruk hoog, ziet het CBS. Ja, daar komt het het vaakst voor. Ik denk aan apotheekassistenten, daar heeft zelfs iets meer dan de helft uh, werkstress. Maar in het onderwijs uh, zie je dat veel in het basisonderwijs bij uh, leerkrachten. Maar ook bijvoorbeeld uh, in de horeca met uh, ja, bedienend personeel en koks, uh, ja, die ervaren soms veel werkstress. Maar, zegt het CBS, soms is er ook gewoon niet zoveel aan te doen. In bijvoorbeeld de zorg hoort het er volgens de onderzoekers ook gewoon een beetje bij. Een pijnlijke rel bij de Britse publieke omroep. De hoogste baas van de BBC is opgestapt, net als de chef van de nieuwsafdeling. Het heeft te maken met een documentaire over de kapitoolbestorming van een paar jaar geleden in Amerika. Toenmalig president Trump hield een speech. De documentairemakers hebben daarin geknipt, zegt verslaggever Arjen van der Horst. In de documentaire zijn twee uitspraken van Trump, twee zinnetjes uit die toespraak aan elkaar gemonteerd. In de eerste zin roept hij zijn supporters op om samen naar het Kapitool te trekken. Meteen gevolgd door een tweede zinnetje: to fight like hell. Dus om als de duivel te vechten. Nou, ze lijkt het alsof Trump zijn supporters expliciet oproept tot geweld. Maar dat deed hij niet. In de volledige speech zat er nog van alles tussen. Trump riep zijn aanhangers op om naar het Kapitool te gaan. Om daarvan zich te laten horen. Nog dik anderhalve maand en dan is het alweer zover. Oud en nieuw met waarschijnlijk voor het laatst zelf afgestoken vuurwerk. Want de volgende jaarwisseling is er een landelijk vuurwerkverbod. Dat is precies de reden waarom Bas Potjes, zijn vuurwerkwinkel in Zwolle, nu al heeft geopend voor bestellingen. Ja, dat betekent dat je nu is al een paar maanden op onze webshop ziet zeg maar, dat, dat de bestellingen echt om de oren vliegen. Toen dacht ik, van, nou, dan moeten we ook maar eens wat eerder opengaan dit jaar, want nu hebben we het hele assortiment nog. Want volgend jaar mag het niet meer verkocht worden. Bas ziet dat veel mensen daarom nog even flink de portemonnee trekken. Over de 100 euro per klant gemiddeld, ja. En het ja. ziet u ook wel eens flinke uitschieters. Die zijn er zeker, ja. Uh, ja, duizenden euro's. Ja. Krijg je het weer nog wolken. Maar vooral in de midden en oosten van het land ook nog best wat zon. En vanuit het westen trekt het vanmiddag dicht. En later zijn er ook buien. Het wordt maximaal 11 of 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan... en we gingen voetbal spelen, dan kwam Vreker altijd aan... Freekie woonde in de buurt, maar zat niet op onze school. Het was een imbicile jongen, een mongoon. Freekie, Freekie. Hé hey jongens, daar is Freekie. Riep er iemand wel, kom Afreekie, doe maar mee Welke kant die uit moest schoppen, daarvan had hij geen idee Maar belegde soms de bal op twee meter van het doel en we riepen schieten Freekie en hij trok een ernstig smoel. Freekie, Freekie, hé hey jongens daar is Freekie. Spraak was ook de keeper mooi naar de verkeerde kant En het was dan was Freki kampioen van Nederland Mensen vinden Freki zielig, maar dat is hij niet voor mij Want ik kende nooit een jongen hij zo blij kon zijn als hij Frikie Frikie Hey jongens daar is Frikie Frikie Frikie Hey jongens daar is Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Hey hoor, van... Ja, goedemorgen van Zandvoort. Daar zijn we weer. 5 over 10 op zaterdagochtend. Nou, dan weet, weet u wel hoe laat het is. Ja, Dan weet u nu ook. 5 over 10 in ieder geval. Maar uh, goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdagochtend op de Zandvoorts Radio ZFM. Met actualiteitenprogramma. We zitten hier met uh, Rob. Rob ja, de Graaf. Ja, goeiemorgen. De medepresentator. Goedemorgen, Rob. En Hans uh, uiteraard ook. Ja, goedemorgen uh, Hans. Dankjewel, dankjewel. En uh, Maya Kopp onze... Ja, uh, onze techneut. Techneut en muziek samenstellen. Ze had net een mooi nummer van Joost Prinsen. De veelzijdige Joost Prinsen. Ja. Die, uh, Afgelopen week is uh, overleden, helaas. Uh, nou ja, wat, wat hebben we allemaal, uh, Rob? Kun nou, jij uh, wat noemen? Ja, zeker, Hans. In uh, het eerste uur hebben wij twee bestuursleden van de ijsbaan... die zich weer rond kerst uh, in het uh, Zandvoortse gaat ontpoppen... tot de ontmoetingsplaats voor jong en oud. Yvonne Damhof, die zich uh, hoofdzakelijk met vrijwilligers bezighoudt. En Roy Sandberg, al onbekend van de Keurling... En in het uh, half twaalf ongeveer, half kom, elf. of half elf, excuus Hans, ik loop alweer vooruit op de tijd, komt Erik Koning van Beach Promotion iets vertellen over de, het ondernemerschale. Het ondernemerschale, ja. wat er ook weer aankomt inderdaad. Yep. En uh, daar gaan we ook de genomineerden bespreken. en zeker. Die, kamer, die zeker, daar uh, zeker. voor een aanmerking komen. Nou, in het tweede uur hebben is iets geheel gewijd aan de duurzaamheid. Ja. Um, nou ja, de duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in Stamford. Hè? Zeker. Zeker, Lars Keree komt daar in ieder geval Ja, Lars uh, komt, uh, ja, de wethouder, om daarover te praten. En dan uh, gaan we ook nog voorstellen... iedereen die genomineerd is voor, ja. het, uh, voor de duurzaamheidsprijzen... Ja, dat gaan we doen. Die donderdag wordt uh, uitgereikt. Dat zijn er een stuk of vier, denk ik? Of nee, zo, dat zijn drie? er vijf. Vijf, vijf zin, zijn er, nou, er nou, zijn ja, dat is heel goed. Uh, dus dat gaan we in het tweede uur doen. En, uh, maar we beginnen nu met uh, ja, de IJsma. Een belangrijk uh, evenement, Ze hebben er is voor ieder jaar terugkerend. Ja. Jij weet er veel vanaf, want jij bent... Uh, Oud-voorzitter. Oud voorzitter. <hij> en bij ons zit Roy Sandbergen de, de nieuwe voorzitter neem ik aan, Roy. Toch? Bestuurslid. Ja, bestuurslid, Jullie zijn En hij Yvonne Damhof, welkom ja. allebei. En Rob, nou, ga, ga jij in Ja, met, ja, dat is goed als, dankjewel. Nou, goedemorgen. Leuk dat jullie er, er zijn. Um, Yvonne, met jou te beginnen. Ik, ik hoorde dat de, de ijsbaan nog steeds op zoek is naar vrijwilligers... Vertel, zijn er al nieuwe leden aangemeld of nog niet? Ja, we hebben dit jaar alweer een aantal nieuwe vrijwilligers uh, erbij gekregen. Uh, een stuk of vijf. Maar goed, uh, jeetje, we hebben zoveel diensten te vullen. Want we zijn er natuurlijk drie weken lang ja, achter ja. elkaar. Uh, van ochtends tot, uh, tot avonds. Dus dat betekent dat we heel veel mensen nodig hebben. Ja. Uh, dus we hebben mensen nodig voor de koek en soapie te bemannen. We hebben mensen nodig voor de schaatsuitleen. voor op het ijs... Uh, maar natuurlijk ook voorafgaand daaraan aan de opbouw. Uh, he, om alles toch maar weer klaar te hebben. En Absoluut. Dat iedereen, uh, iedereen los kan. Dat is wel een vaste groep. Is, he, ja. Geworden, neem ik ja, ja. ja, klopt. het is best wel een vaste groep. En iedereen is natuurlijk ook best wel op elkaar ingespeeld. Maar dat neemt niet weg dat... Uh, ja, of vanwege vakantie of wat dan ook... Dat, dat we toch nog wat extra handjes kunnen gebruiken. Uit hoeveel, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Uh, we hebben een kleine honderd vrijwilligers. Kijk aan. Dus, maar goed, uh, ja, verdeeld dus over deze drie uh, onderdelen. Hè. We hebben zo'n 70 man uh, op dit moment voor de koek en zo in ja. de schaatsuitleen. Mm. Dus uh, zelfs dan uh, is het uh, zeker overdag, hè, als mensen natuurlijk ook nog wel moeten werken. Uh, soms wel eens lastig om de dienst te vullen. Dus als mensen zich willen aanmelden, dan echt uh, heel graag. Nou bij deze, bij deze de oproep, ja, bij deze oproep en hoe kunnen een, ze zich aanmelden? Waar kunnen ze zich aanmelden? Uh, ze kunnen zich aanmelden eventueel via de website. Uh, daar staat een contactformulier en dan uh, dat komt bij ons terecht en dan, uh, dan bellen we uiteraard eventjes op. En, en de die website de heet? is ijsbaanzandvoort. Ijsbaanzandvoort.nl. Yeah. Ja. Dat nou, nee, komt bij in niet mis inderdaad. Dat <gazioni> <gülpter> Nou, het is heel ja. hartstikke leuk, want ik spreek uit ervaring. Ik ben er zelf ook al jarenlang vrijwilliger, dus ik zou zeggen: meld je, meld je massaal aan. Ja. Roy. Roy Sandberg of Roy Keurling Sandbergen. Ik weet nooit hoe ik dat precies moet, uh, moet zien. Roy vertelt, de Keurling. Ik heb al begrepen dat hij weer vol zat. Meer dan vol. Meer nee, dan ja, vol. We zetten een ploegen. Wij, wij beginnen, kunnen dus zelfs niet meer meedoen. Nee, nee, Onvoorstelbaar. Nee, nee, wij beginnen altijd uh, september. En als de eerste vergadering uh, is, dan, dan open ik de inschrijvingen. Tezamen met de uh, uh, uitnodiging aan de sponsoren om ons weer te sponsoren doe ik expres ook september, want ik krijg eigenlijk al in december al de aanvragen. Mogen we weer meedoen en eigenlijk gaat het hele jaar door mijn telefoon. Maar september beginnen de inschrijvingen en uh, ja, we zitten alweer... Uh, plus Leuk. En, team, en hoeveel teams zijn er dan? Veertig teams. Veertig? Ja, dat is ja. onvoorstelbaar. Ja, verdeeld verteld over twee, twee avonden, hè, de voorrondes ja. en dan, ja, en dan uh, de finale. We hebben dus de voorrondes, twee keer de voorrondeavond. Dan gaan zijn trouwens 48 teams geworden. 48, ja. Dan gaan de, de 16 beste teams van de twee voorrondenavonden door. En dan hebben we een knockout systeem op ja. de finale dag van 32 teams. Graag hoor, mooi. Ja. En wanneer worden die voorrondes gespeeld? Dat is, uh, het is nu elke keer op de dinsdag. Dus ja. dat is uit mijn hoofd dinsdag 16 december, dinsdag 23 december en dinsdag 30 december ja. de finale. We hebben Wel, uh, nog voor Oud en nieuw. Voor Oud en nieuw. Ja, en dan beginnen we meteen om 7 uur. Hmm. Uh, want ja, zoveel teams moeten we meteen knallen. Dus uh, 7 uur is, uh, is meteen de start. Ja. En dan uh, nou ja, onder begeleiding weer van, uh, van Erik. Uh, ja. die, die alles bij elkaar uh, roept. De en scheidsrechters, een... uh, Dave en Tom en uh, ja. Mel... Uh, en ik de het bar. is een gezellig fanatisme, kunnen we wel zeggen. Ik bedoel, uh, de gezelligheid staat voorop. Dat neem ik aan. Ja, ja, maar het is altijd Het, uh, het is altijd het fanatisme. Er ja, ook ja, ja, ja. Maar er wordt wel fanatiek gespeeld. Er wordt wel heel fanatiek ja, ja, ja. gespeeld. Heel fanatiek nou, ja, je kunt er, gespeeld. er niemand mee blesseren. Dus dat, nou, uh, dat hè? moet je niet altijd nee, Dat we moet we je hebben, niet We hebben één regel. Zodra je iemand anders aanraakt... Ja. ja, waardoor die valt of zo. Ben je meteen gedisqualificeerd. Ja. En die, die ja. heb ik uh, gelukkig uh, niet vaak hoeven toepassen. Nee, nee, nee, nee, <laughs> nee eigenlijk nooit toch. Nee, nee precies. Doet er nog een, een team van de gemeente mee? Want, drie teams. Drie teams zelfs. Zo. Ook, ook uh, burgemeester-wethouders? Ja. Burgemeester-wethouder. Oh, leuk. leuk. De, de, de Raad en de Griffianen. Oh, de griffianen. <laughs> de griffianen. Ja. <laughs> Griffioenen. Nee, de Griffianen. Vier <laughs> van ja, de Griffi. Ja, ja. ja. En dan, dan hebben we nog het gebiedsteam. Wat ook meedoet. Ook van nog. De het gebiedsteam. Oh, dat is voor ja, mij zelfs ja, nieuw. Ja, ja. Jij is dat, dat handhaving of.? Uh... Nee. Ik heb geen idee. Oh, er zijn gebiedsambtenaren uh, die... Ik, uh, ik heb voel. geen ja, idee ja, wat ja. ze doen. Het nou, is het leuk. leuk. <laughs> en, en veel verenigingen natuurlijk. Hè, met, uh, ja, we hebben, we hebben natuurlijk veel sponsoren die, uh, die, ja. die meedoen. Ja. Ja. Maar we hebben ook uh, meerdere vriendenteams ja. die uh, zich willen aansluiten. Ja, dat zeg ik. Ik heb, ik heb dit jaar uh, echt zoveel aanvragen. Ja. Ik moet helaas meerdere teams gaan uh, teleurstellen. Maar ja, ja, het is zoals... Vol, het vol is vol. vol. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Bij dit... Hey, een leuk bruggetje naar uh, wat jij zei al. Je hebt heel veel sponsoren die meedoen. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Hoeveel sponsoren hebben jullie? Nou, wij zitten <kuggen> rond de 100 sponsoren op dit moment. Uh, we liepen uh, behoorlijk achter eigenlijk. Ja. En met, uh, met de toenemende kosten. Ook, ook mm -hmm. uh, ja, leveranciers als een ijswild. Als uh, ja. de vloer. Als een stukje bewaking. Alles wordt duurder. Alles wordt duurder. Nou, en als je dan sponsoring dan, dan uh, achterloopt, ja, dan, dan wordt dat steeds lastiger. En dan zou je uiteindelijk de, de kaartjes bijvoorbeeld uh, extreem moeten verhogen. Nou, ja, dat, dat lijkt dat we dat tot nu toe toch uh, kunnen, kunnen bedwingen. Hmm. Hmm. Tot de normale mate. Maar die sponsoring is gewoon erg belangrijk elk jaar weer. Want ja, zonder vrijwilligers, maar ook zonder sponsoren, ja, lukt het niet, hè? Nee. is er geen ijsbaan. En sponsoren kan vanaf 250 euro dan heb je een uh, doek langs de baan. Vermelding op de website en uh, we draaien uh, twee schermen uh, in de koekershopie en, en op het terras. En we zijn dit jaar bezig, want er komen nieuwe reclamesuilen, digitale zuilen. En wij krijgen ook zo'n reclamecel digitaal bij de ijsbaan. waar okay, dat is Zoals mooi. Voor, ook voor de worden benoemd, dus dat gaan we dit jaar als pilot uh, Leuk. draaien. Ja. Ja. En wat ik me nog kan herinneren uit mijn tijd, maar dat is nog niet zo heel erg lang geleden... Maar dat de sponsoren een speciale avond kregen. Dat ze uitgenodigd werden. Gaat dat weer gebeuren? Ja, maar wel in een andere vorm. Okay. Uh, we hebben gewoon de openingsavond. Zoals altijd. Hè. Dat is zaterdag 13 december. Komt een zangertje. Komt een uh, dj. Maar die is voor de sponsoren. Die krijgen dan uh, consumptiebonnen. De vrijwilligers. Mm. Maar ook het gewone publiek. Dus het is eigenlijk open voor iedereen. Maar de sponsoren krijgen dan... Uh, extra mm. door middel van consumptiebonnen. Ja. et cetera. Om toch de avond... Uh, gezellig voor iedereen te houden en, en uiteindelijk ja, de opening voor iedereen te hebben. Een vierde tribune is dat misschien een, een idee? We hebben een speciaal gedeelte. een oh, gedeelte uh, bij de uh, opening, we, neem ik aan. Ja, want yes. ja. we krijgen een. Uh, de ingang wordt aan het midden gezet, hmm. zodat je de bezoekersstromen meer kan controleren. Maar ook dat je door middel van veiligheid bijvoorbeeld niet helemaal aan het uiteinde hmm. moet, maar in het midden echt uh, de uitgang uh, gang hebt. En dan kunnen we aan de linkerkant, omdat dat dan helemaal afgesloten wordt. Uh, ontvangen we de, de sponsoren? Ja, ja. Top hoor. Ja, en je hebt het, je, nou, nou, dan weer een bruggetje. Dat is altijd wel leuk, hè? Dan ja, heb je bent allemaal goed in bruggetjes, bruggetjes. Ja, sorry. ik ben heel goed in bruggetjes. Hebben er al zo weinig dus Ja, dus te weinig. Uh, de veiligheid. Ja. Ik heb een, uh, een, een filmpje van jou op uh, YouTube, geloof ik, gezien. Waarin je aangeeft dat de ingang zou veranderen. Ja. En ja. eerlijk gezegd is mij dat nog niet helemaal duidelijk wat daar, daar nou de achterliggende gedachte van is en wat dan. Eventueel dat voor veiligheid zou kunnen bewijzen. Ja, nee, we, we willen de, de bezoekersstromen meer con controleren. Dus, dus. Ja, wat voor de goede orde, eerst was de ingang bij Nobeltree Tree, zeg maar. en, en nu hebben we echt een, een, een poort. We krijgen echt een ingangpoort. Uh, we doen daar ook een stukje camerabewaking op de kant. En Tree wordt echt afgesloten. Dus hè, dan hebben we wat meer controle op wie daadwerkelijk de ijsbaan uh, bezoekt. Mm -hmm. Maar ook in de kader van het veiligheid... dat je sneller het terras af kan komen... mocht er wat gebeuren. He, dus mm. je hoeft niet meer het hele terras over... om een exit te krijgen. Nee, de exit is echt mm -hmm. gecentraliseerd in het midden. Dus kan je er sneller, sneller uit... Ja. mocht er zich een calamiteit voordoen. Ja. Dus het, ja, mes snijdt aan twee kanten en meer gecontroleerd... En uh, in het midden. Ja, ja we er in de, in de laatste commissievergadering bij de gemeente, van de gemeenteraad, commissievergadering, we, uh, we werd er gesproken over de ijsbaan door burgemeester Molenburg in een uh, ja, discussie, kan ik het noemen, met, met Rob die hier naast me zit. Uh, de burgemeester was erg positief he, over de ijsbaan, want hij uh, vond, uh, uh, nou, hij wilde net niet zeggen het belangrijkste evenement, zo'n beetje in Sanford, maar. Toch, uh, ja, toch, toch een van de belangrijkste, zeg maar. Uh, hij vertelde toen dat, uh, dat er ook uh, veiligheidsmensen werden betaald door de gemeente. Ja. Uh, dat klopt of niet? Nou, daar zijn we mee bezig, ja. ja we zijn, bezig. Uh, het is er nog niet geweest, eigenlijk, zeg maar. Misschien nou, kun je nog een, een we bonnetje, bonnetje sturen, maar... Ja, het ja, ja. Jaar. Nou ja, we, we, we hebben de offerte inmiddels binnen, dus die zal uh, gedeeld worden met de gemeente. We hebben... Volgens mij begin dit jaar hebben wij een, de noodklok eigenlijk uh, ja, laten luiden ja. bij, bij, bij, de, bij de burgemeester en, en, en wethouders. We Want waarom? Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. We, we hebben vorig jaar gewoon meerdere incidenten gehad. En dat zijn uh, ja, helaas jongeren tussen de zal zijn, 10 en 14 jaar. Ja, ja. En, en uh, ja, er gebeuren gewoon dingen met... met, met vuurwerk met Cobra 6 en met, met andere dingen. Die ja, willen wij niet he? op ja. en rond de ijsbaan. Zoals Yvonne al aangaf, wij zijn volledig met vrijwilligers bezig. Uh -huh. Wij doen het dus ja. hè, voor, voor, voor Zandvoort en voor de jeugd. Maar wij willen in, in geen omstandigheden onze vrijwilligers in gevaar brengen. En helaas zijn er een aantal groepen en of die uit Zandvoort komen of, of de omgeving van ja, Zandvoort, weet niet, dat, nee. dat, dat nee. weet ik niet. Uh, dus wij hebben dat aangekaart. Ja, daar moet wat uh, mee, gebeuren, ja. mee gebeuren en veranderen. Want anders heb je zomaar kans dat hè, de vrijwilligers uh, de ja, ijsbaan ja. Niet, meer, uh, niet meer op willen. Ja. Met alle gevolgen van dien. Dus de burgemeester en wethouder hebben daar uh, naar geluisterd. We hebben daar meerdere gesprekken gehad met het, uh, met het bestuur. We hebben wat uh, opties geopperd. En uh, nou ja, we zijn in ieder geval bezig met, met uh, extra beveiliging overdag. S'nachts hadden we natuurlijk al beveiliging. Maar extra beveiliging uh, overdag. En uh, uh, zoals ik zei gisteren heb ik de offerte gezien en, en zover mijn uh, kennis reikt gaat, gaat hij naar de gemeente en, en zullen die daar ons in gaan okay. uh, ondersteunen om die uh, factuur uh, nou, uh, te Nou, Stel erop voor om uh, handhavers, uh, zoals middags als avonds, uh, bij die ijsbaan te laten staan. En daar voelde burgemeester Molenburg eigenlijk niet veel voor, want die, hand, die handhavers zijn natuurlijk ook overal een voor nodig. Ja. Uh, maar dan gaat het echt om beveiligingsmedewerkers, zeg maar, van een van, van een extern bedrijf. Expert, ja. Extern bedrijf, ja. inderdaad. Ja, en die hebben vorig jaar na het incident ook in overleg met de burgemeester. Ja. Ook uh, op de ijsbaan gehad. Hm. En dat willen we nu gewoon preventief gaan doen. Goh, ja, dat is onvoorstelbaar dat het moet gebeuren eigenlijk. Hè? Ja. Is dat iets van de laatste twee, drie jaar of zo? Dat nou, dat goed, goed? Je, je, kijk, we, we hebben altijd wel uh, jeugd gehad wat. wat uh, Problemen veroorzaakt ja, voor anderen. Die, die, maar ja, ik denk dat het een algemeen maatschappelijk ja, probleem is: ja, dat, ja. Dat, dat de tendens uh, toeneemt ja, uh, ja. en dat en jeugd zich, uh, ja, hoe zeg je dat netjes, minder respectvol gedraagt mm -hmm. ja, naar zowel absoluut, andere jongeren absoluut. als naar, naar ouderen. En het is echt iets wat, wat in de jaren altijd wel is geweest, maar het neemt echt behoorlijk toe. In yes, nou, feite ja. moeten we echt een oproep doen aan de doelgroep waar jullie het voor doen. Nou ja, en vooral ook aan de, aan de ouders. Het, ja. zijn, het zijn kinderen van tussen de tien en de veertien. Weet je, ja. Hou je kinderen ja. ook klein een klein beetje bloggen, in de, in de ja. gaten... Met, ja. wat, met wat ze op en, en rond de ja. ijsbaan doen. Ik heb vorig jaar belletjes gehad van moeders uh, en vaders... die hun kinderen niet meer alleen uh, naar de ijsbaan durven te ja. sturen. Ja. Omdat, en, en, en dat is niet waar, waar wij het nee, voor het doen. Nee, dat begrijp ik, ja. Je doet het juist voor die groep. Ja, erom. Ja, ja, erom. ja, absoluut. Je voelt nog even terugkomen op jouw vrijwilligersoproep. Want ja. we hebben heel veel vrijwilligers nodig, zeg je al. Uh, wat doen jullie allemaal voor de vrijwilligers in de vorm van voorlichting? Uh, nou, we organiseren vooraf. Hè. Dat is binnenkort alweer, 17 november, een vrijwilligersavond waarbij we samenkomen we, we wat uitleg geven over wat, uh, he, wat gebeurt er gebeurt. Er zijn natuurlijk elk jaar dus ook weer nieuwe vrijwilligers. Dus wat wordt er van jou als vrijwilliger verwacht... maar wat kun je ook weer van de ijsbaan verwachten? Uh, we hebben een stukje EHBO, maar ook een stukje techniek. He, want er komt echt best wel veel kijken natuurlijk bij de ijsbaan. Uh, daarnaast hebben we dan dit jaar voor het eerst dan ook een avond. He, dus de openingsavond waarbij we niet alleen voor de, voor de kinderen van Zandvoort... dan gratis schaatsen aanbieden maar de sponsoren en de vrijwilligers worden uitgenodigd waarbij we gewoon lekker gezellig uh, samenkomen kunnen netwerken met elkaar en uh, onder het genot van een hapje en een drankje. En uh, daarnaast uh, aan het einde als de ijsbaan weer klaar is, dan hebben we altijd de de stampotavond. Uh, met z'n allen waarbij we gewoon een uh, gezellige avond hebben, lekker aan de, aan de standpot gaan en, uh, en terugblikken op hopelijk weer een succesvolle editie van, uh, van de IJsbaan. We is een reden om dus, je meteen aan te melden. He? Ja, ja. Toch. Ja, het is echt, we ja. hebben echt een vaste groep en het is super gezellig. Als jullie we jou aanmelden. Nou, uh, ik kan je vertellen dat ik vorig jaar in, Volgens mij heb ik hem aan jou gestuurd, dat ik wel achter die bar wilde staan af en toe. Nou, je hoor. bent wel Ik heb er nooit meer uh, iets van gehoord, helaas. Nou. Maar, uh, <laughs> Nee, maar ja, ik had... Ja, nee, goed, dat nou weer. ja, ik vond bij deze... Nou, Hans, uh, Hans, Hans Botman is hier geschreven. Ja, maar niet niet uh, zeven dagen in de week natuurlijk. Hans met nee, nou, een is ook. goed. ja, diensten is ook... Nee, maar je bent hartstikke welkom. Nee, ja, ja, ja, dus, uh, ik, ik vind het wel leuk, natuurlijk. Ja, uh, ja. ja, je moet hem chocomel schenken en zo. Ja, en, en gluwijn. Ja, geen alcohol, hè? Ja, ja. gluwijn, uh, dat, ja, dat, ja. Gluwein, uh, dat uh, hebben we dan. Ook gluwijn, ja. Hadden jullie zelf nog dingen die jullie willen meedelen? Want ik hoorde net even... voor voordat we formeel in de lucht waren, zeg maar, een karaokeavond. Of? Klopt. Ja, Roor, misschien wil jij er iets meer over vertellen. We hebben natuurlijk ook uh, ja, elk jaar weer leuke evenementen... Ja. op en rond de ijsbaan. Um, geef ik jou... Een, ja, ja, nou ja we, hebben, we hebben inderdaad de, de, de openingsavond uiteraard. Ja. We hebben de drie curlingavonden... We hebben weer de makreelrokers. Die, die, die komen weer uh, speciaal Leuk. voor jou, Rob. Ja, uh, heel fijn. Uh, makreelrokers <laughs> ja. natuurlijk. Um, we zijn bezig uh, om, om voor de jongeren zaterdag 20 december een karaokeavond uh, te organiseren. Uh, bedacht door door Kirsten. die dacht van <laughs> laten we wat voor de jongeren doen de Tiroleravond uh, was, ge was geen was geen succes. Kirsten is de dat... roosje vriendin. Ik denk dat ik denk dat mensen toch een beetje schokken van mijn lederhozen. <laughs> dus we gaan het nu op een andere, andere manier proberen, maar er komt een Tiroler of een uh, een avond Gaan we de jongeren laten ja meesingen huh. en. Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk weer de disco-enei. Kinderdisco. Uh, ja, ja, Gisteravond we weer de gesprekken zijn. gehad met uh, met Nop over lichten, ja, geleiden, Nop bijna. Nop bijna. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Noppie. Dus die, die gaat dat allemaal technisch weer weer in orde maken. Dus leuk. ja, we hopen weer dat we dat we voor de voor de jeugd ja. een leuke evenementen hebben ja. om een uh, hoop gezelligheid en uiteraard voor voor de ouderen de leuk. Ja, de, ja, de Keuringavond en evenementen. Ja. ja. Nou, hey, laten we maar, nog één een... keer ja, oh, sorry Hans Ik over uh, uh, we hebben het straks over duurzaamheid. Ik neem aan dat jullie er ook mee bezig zijn, want ik kom me nog herinneren een aantal jaren geleden dat die dieselaggregaten soms te stampen. Ja. Die zijn er ook niet meer, hè? Nee, nee, we zitten... Hoe, hoe, hoe, gaan, hoe doen jullie dat dan? We, Goed, jullie hebben toch uh, stroom nodig? Of Precies. Iets om, nou ja, dat, om dat ijs te maken natuurlijk. Dat is letterlijk op. We gebruiken nu stroom. Dus die, oh, je gebruikt stroom? Ja, ja okay. die dieselaggregaat die, die die hoeft niet meer. Okay, dus, de gemeente heeft nu, nu stroom bij de fontein zitten. Ja, dus we kunnen ja. dat stroom gebruiken. We zijn natuurlijk uh, bezig met uh, volledige... Hmm recyclebare bekers. Ja, ja. Uh, Melvin heeft uh, onze bestuurslid. Die heeft overal bekers vandaag gekoverd. Ja. We hebben bierglazen inmiddels volledig recyclebaar. Dus, oh, dat dus is mooi. Ja. We hebben echt heel veel te recyclen. Het was zelfs zo dat, dat Leo een extra curlingavond voorstelde omdat hij graag afwaste. Dus oh, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Dus dat dan is dan heel ween, bijzonder is, voor Leo Misbe. Dat, dat is heel bijzonder. Zeker. Dus, uh, ja. Hulde. En, en, en, als, Hulde. En, en, en als laatste nog even die kosten... Hè, want je, je had het er in het begin al even over... dat die kosten enorm gaan, gaan stijgen de afgelopen ja. jaren. Ja. Nou, Dat heeft met opbouw te maken, met, met materialen te maken, noem maar wat... De huur van, van, van die schaatsen allemaal, neem ik aan. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Het is allemaal gestegen. Hè? Vloerbedekking o, we, wat, uh, wat uh, bijvoorbeeld, neergelegd wordt. Ja, ja, ja. Ja. Jullie komen er nog wel uit, financieel? Of? Ja, op dit moment uh, zit ons uh, financeman Erik nog met een, uh, met een glimlach op zijn gezicht. Dus dat oh, betekent dat, nog steeds, dat het uh, dat nog goed maakt. Maar ja, zoals ik al zei... Ja, in sponsoren het begin, zijn belangrijk, maar die zijn ook een deel van belangrijk. de gemeente waarschijnlijk uh, en, en alle vrijwilligers, want vergis je niet in de ploeg die op- en ja. afbouwt. Ja. Dat dat is echt ook het hart van de van Absoluut. de organisatie. Dat zijn ja. uh, dames en heren die, die vanaf woensdag. Uh, ja op het plein staan om de hele baan uh, ja. op te bouwen. En, en vanaf ja, woensdag, en ze weet, maar ze weten wel hoe het uh, moet tegenwoordig. Met, met ja, maar je die hebt ze toch nodig? dat Leo zijn Misenbeek. ook uh, uh, mannen die, en vrouwen ja. die, die vrijnemen van hun werk. Of, of van, eh, we hebben gelukkig ja. wat, wat bouwbedrijven ook, die, die, die vrijnemen. En, en het is, zorgen het is, dat ze opbouwen. Ja, natuurlijk. Het is iedere keer wel een gepuzzel hè, met, met dat plein. Dat wordt veranderd. Ja. En, uh, in de toekomst krijg je natuurlijk uh, de, de, de, wat de pleinstudie nu is, krijg je de, een andere indeling van het raadhuisplein ja daar ook in meegenomen? Ja, Leo die zit daar bovenop. Leo gaat er in zijn uh, en is hij erbij. Nou ja, hij, hij, hij weet, hij weet van, de, van de verandering. En ja. dan gaat hij weer met zijn, met zijn programma. En dan tekent hij weer wat. Ja, hij controlt het uit. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat kan je wel aan Leo overlaten. Ja, dat zeker. Lijkt, me, dat ja. lijkt me ook, ja. Ja. Ja. Nou, Leuk en, dat jullie waren. Ja, hartstikke en, hartstikke leuk. En de, noem nog even de, de, de, de website. Waar vrijwilligers zich massaal kunnen aanmelden. Onder andere hand. Hij is helemaal niet zo moeilijk. Hij is ja. Of een mailtje naar bestuur.at-ijsmaazandvoort.nl nou, bestuur het Of als je ons op Instagram hebt of Facebook, mag je ook daar een bericht sturen. Het komt altijd aan. Mooi. Nou, heel veel succes ja, bedankt. Goed weekend. En uh, nou, een beetje dit weer met de opbouw. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Dat zou zeker mooi zijn. En uh, heel veel succes. maar dan wordt er opgebouwd. Woensdag 13 gaan we beginnen. 13? Of, of, nee, sorry, woensdag 10 december. Oké, okay, en dan woensdag gaat hij open op de 13e waarschijnlijk? Zaterdag 13 gaan 13. we open. Ja. En, en weer afgebroken op de 4e? We gaan zondag 4 zondag uh, beginnen met afbouwen in de middag. Okay, Dat is ook ja. iets aangepast. Normaal bleven we tot zondagavond open. Ja. Maar we gaan toch vanwege ook de vrijwilligers ja, en, en de mogelijkheden tot afbouw gaan we zondagmiddag beginnen met het afbouw. Nou goed, dan okay. hebben we het over het volgend jaar al, dus uh, het is nog heel ver weg. Heel ver ja, weg. Ja. Hey, hartelijk bedankt. Goed weekend. Dank u wel. En, uh, We gaan weer een beetje naar de muziek toe. Maya, wat heb je? Dan? Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we luisterden naar de Clean's Crew Revival. Een mooie, mooie band is dat, Rob. Ja, heel erg mooi. Heer, dat mooie is een muziek. beetje uit jouw tijd ook. Mijn tijd, zeker. zeker, ja, zeker. Mijn tijd ook, al zeker. We hebben goede muziek gemaakt. Ja, we zijn oude mannen uh, al. Zeker, zeker. Ja. Uh, het is inmiddels één minuut over half elf. En uh, we gaan uh, door met uh, Goedemorgen Zandvoort. Welkom terug. We hebben het net gehad, net gehad over de IJsbaan. En uh, ja, dat zijn, zijn het ondernemers eigenlijk of niet? Nou ja, Wat, hoe wil je? Nou, de IJsbaan is, uh, onder, is ook een onderneming eigenlijk. Zijn ja, meer een stichting met vrijwilligers die ja, de IJsbaan realiseren. Maken, naar, de, naar de, de ondernemer van het jaar 2025. Bekte. Want die komt eraan. Ja. Aangeschoven is de Erik Koning. Welkom Erik. Welkom Johan. Goedemorgen. Uh, ja, want Erik, uh, kun je eerst eventjes zeggen wat je nou precies doet met uh, die ondernemersavond? Organiseer jij die? Of, uh... He, heb, heb je zo lang de tijd? Of, uh... <laughs> nou ja... Tot 11 uur. Steek ja. nou, van wal. We Steek van wal. <laughs> Ja, wat ik doe, ik uh, organiseer de avond uh, samen met Gilles Kok van de Gilles de, Kok de, van de, de dus met, Mijn bedrijf heet Beach Promotion. Ja, uh, ja. Wat is het, nou, we zijn uh, wat is het, een jaar of dertien uh, geleden begonnen. En uh, sinds. De even kijken, editie van 2012, meen ik, uh, ben ik bij de ondernemersavond betrokken. Dat is al een tijd proberen. geleden, ja. Ja. Ja, dus, dus, dit, ja. wat wordt dit voor mij? De veertiende de keer? Van ja, ja. Oh, ja, de, net... de, de avond wordt de zeventiende editie. Leuk, ja, dus, uh, Leuk, Dus we zijn al een tijdje onderweg. Ja. Hey, hey, Promotion is, zeg maar, euh, dus jouw bedrijfje is op de boulevard, hè? Dat klopt, hè? Ja, we, nou, de, ja, ja, ook weer heel lang verhaal. Maar we zijn ooit begonnen met, met de Zandvoort-app. Dus we hadden eigenlijk gewoon een app gemaakt voor Zandvoort. Ja. En daar is eigenlijk van alles uit voortgevloeid. We hebben die reclamezuilen gehad. We oh, okay, hebben we nu de kiosk ja. op de boulevard. Ja. Ja. Ja. De, de, de drukwerk voor het Zandvoortmuseum. De ondernemersavond. Nou, het is eigenlijk een hele potpourri van... Ja. Activiteiten die ik Hoe is die ondernemersavond ontstaan? Was dat je daar aan de wieg? Nee, nee, nee want, aan de de wieg? want dat, is, dat is voor mijn tijd geweest, ja. eigenlijk. Hè? Uh, ik sprak toevallig gisteren heer de Jans nog eventjes. Uh, en die zei uh, van nou ja, ik, het is mijn idee geweest. Okay. Dus, dus zij heeft wat geïnteresseerd. <laughs> uh, ook mede, het was ook een idee, volgens mij, om. om uh, de bekende zandvoorter of in ieder geval... een zandvoorter mm -hmm. in het zonnetje ja. gezet En daar zijn eigenlijk ondernemers uit voortgekomen. En dat was eigenlijk een hele simpele avond. Gewoon een beetje bij elkaar komen... en een, vanuit een envelopje ja. roepen van... Nou, dit, dit is, dit, nou, is de een Zonder show, zonder muziek of wat ja. dan ook. Uh, en daar is eigenlijk nu een, ja, een hele feestelijke avond Leuk. uit ontstaan. Ja. Met, met een groot podium, met een groot scherm... en uh, een band of een dj of iets. Ja. Uh, yeah. En dat gaat nu weer gebeuren. Wanneer is dat, Erik? Uh, donderdag 20 november. Okay. Uh, dus we doen het eigenlijk altijd op een donderdag. Omdat dat voor de meest... Ja, voor ondernemers is nooit een avond perfect. Hè. Zeker ja, ja. niet voor de horeca. Maandagavond voor de horeca. Ja, yeah, maar dat maar... Maar... is, dat is de, ook, ook weer een lastige avond. Ja, ja, uh, ja, ja, we ja, hebben ja. hier en daar nog wel eens een keer een uitstapje gemaakt. Maar donderdag blijkt eigenlijk altijd de beste het avond, avond te zijn. Uh, dat, dat we de, de beste opkomst uh, hebben. En dus de, de inloop uh, ontvangt is vanaf half acht. Mm -hmm. Dus dan kunnen de mensen. Bij de haven naar, van Zandvoort. Bij de, de haven van Zandvoort ja. toe komen, inderdaad. Ja. En dan worden ze lekker ontvangen met een, met een drankje en een acht. hapje. En dan zal zo rond na kwart over acht, half negen het officiële programma beginnen. Oké, okay. nou, nou ik heb een altijd een discussie thuis, Hans. Als ik ja. even mag. Van is het nou alleen maar voor de ondernemers? Of zijn eigenlijk alle Zandvoortes die geïnteresseerd zijn, welkom? Ja, kijk, het heet natuurlijk de ondernemersavond. Ja. Ik zeg altijd. Uh, heb je iets met ondernemers? Ben je geleerd aan een ondernemer? Wil je iets met ondernemers? Nou ja. Wil je ondernemer worden? Kom. Zit je, zit je, ben je geleerd aan een, aan een stichting zoals de IJsbaan? Ja, hè? precies. De mensen van de IJsbaan zijn er bijvoorbeeld ook eigenlijk altijd. Ja. ja, kom gewoon. Want het is met name het moment dat we met elkaar het seizoen afsluiten. Ja. Hè, die gedachten hebben we er ook bij. Een feestelijke afsluiting <coughs> no. van het seizoen. We hebben met z'n allen hard gewerkt het hele seizoen. Uh, en met name ook een heel goed moment om te netwerken. Want er ontstaan altijd fantastische samenwerkingen mm. op die avond. Uh, iedereen is het hele seizoen druk met elkaar. Heeft nooit tijd om eens een keertje een kop koffie nee. te drinken. Klok. En daar uh, ja, met een kop koffie of een biertje ontstaan er altijd mooie, leuke, nieuwe Zeker. initiatieven. Ja, dat kan ik nee. me voorstellen. Nou, we hebben dit, keer, uh, dit jaar eigenlijk drie uh, uh, onderdelen. Hè? De horeca, de retail en... Uh, en uh, wat staat er nog meer? Overige. Overige, Overig. inderdaad. <laughs> uh, dat, dat is ook soms wel eens anders geweest, hè? Met onder de... Uh indelingen etc. Ja, ja, ja. Ook, ook daar hebben we in de jaren hebben we een soort van zoektocht ja. gehad. Van, nou, wat is nou de beste mix... om ja. uh, eigenlijk alle ondernemers in Zandvoort... beter te kunnen pakken op die avond. Ja, ja. En we hebben uh, grote bedrijven, kleine bedrijven gehad. Uh, een aantal uh, medewerkers hebben we gehad. Mm. We hebben het in regio's gehad. Uh, Strand, ja. uh, Centrum, Noord. Ja, ja, ja. Nou, uh, allemaal leuk. Maar eigenlijk de uh, meeste edities hebben we nu deze mix... Uh, mm. De horeca op één hoop. Hè. De, de hotels, de restaurants en de cafés. Hè, voor de mensen die dat niet die term niet helemaal uit kunnen splitsen. De retail, dus alle winkeliers, en dan overige, ja, daar vang je natuurlijk de rest mee. Hè. Dat kan de nagelstylist zijn, de kapper, de fysiotherapeut. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, sommigen die worden uh, herhaal, uh, komen in herhaling, hè? Dus ik zie de kaas ook bijvoorbeeld staan bij retail, die, die is ook al eens een keer. Uh, Genomineerd. ondernemer van het jaar geweest. Nou, sterk niet? nog. Ja, die, die heeft inderdaad uh, gewonnen. gewoon ja, uh, ook nog. is al. de editie, wat is dat? Volgens mij 2010 geweest, uit mijn hoofd. Huh? Huh? Uh, ja, 2010. Ja, uh, dus, uh, een tijd geleden. Maar, uh, 15 jaar geleden ondertussen. Ja, maar het is weer uh, genomineerd. <laughs> ja, ja. Maar het is wel heel bijzonder natuurlijk dat je dus uh, zo lang bezig bent met je zaak. En nog steeds zo populair. Ja, natuurlijk dus ook absoluut. gewoon, he, want de nominaties, mensen worden voorgedragen door het publiek. He, door Precies, ja. ja. ja. En als je gewoon veel voorgedragen wordt, dan, nou ja, ja, dat, dan ga je dat, mee naar de uiteindronde. Daar kun je ook niet omheen dan natuurlijk. Nee, nee. Buiten dat, Kijk, Zandvoort heeft natuurlijk ook een beperkte vijver ja, waar we nee, dat, kunnen dat, dat, vissen. Waar he? je moet vissen, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo dat, dat er zijn ondernemers die ja, eigenlijk gewoon stevast elk jaar worden voorgedragen. Ja, ja. ja dat is zo. Ja, nou ja prima hey, toch. En... en uh, uh, nou goed, de horeca, er zijn heel veel horecazaken, dus daar kunnen we wel een beetje uitputten neem ik aan. Zeker, ja. De komende jaren. Ja, ja. Uh, uh, dan heb je, kun je kunt even een beetje afgaan of niet, of is dat leuk? Ja precies, nou ja, de, prima. De, want hoeveel mensen stemmen daar eigenlijk voor dan? Ik bedoel, uh, Qua nominaties hebben we er eigenlijk altijd honderden. Uh, Toch wel? Uh, en en uh, in, de, in de eindronde, dus zeg maar, wat nu gaande is, het ja. stemmen op de genomineerden, zijn het altijd duizenden. duizenden, Gemiddeld gezien zitten we, zitten we zo rond de 2500, 3000 stemmen die worden uitgebracht. Ja, want die hebben, uit, uh, uit die drie uh, onderdelen heb je negen ondernemingen, zeg maar. En daar komt eigenlijk één grote winnaar uit, dat klopt hè? Ja, uiteindelijk wel, maar we hebben eerst de categorie winnaars. Op de ja, Dan okay, maken we een winnaar bekend van, van de categorieën categorie. horeca. Nou, dat is natuurlijk al heel bijzonder als jij als ondernemer de winnaar Tuurlijk, bent. Natuurlijk, nee, logisch, logisch, van, jouw van categorie, je categorie. Ja. Zeker, zeker, Genomineerd zijn vind ik al een enorme ja. pluim en ja. een, uh, eer dat je daarbij zit absolute. en dat je die waardering krijgt en die aandacht. Dan hebben we op de avond dus de drie categorie-winnaars. En uiteindelijk hebben we daar de finale tussen. En uit die drie categorie-winnaars wordt dan de... Maar hoe wordt die bepaald jaar. dan? Bepalen ja, jullie zelf is, of het is, aantal stemmen? Of? Het is 50 procent... Uh, aantal stemmen ja? en 50% juryrapport. Oh, okay, dat wel. Dus we, ja. hebben een, we hebben een grote jury... deels uit oud-winnaars... deels uit uh, oud-ondernemers... mensen uit de ondernemersverenigingen. Oh, okay, ja. En dat is een, een mooie mix... Uh, van mensen nou, waarvan wij denken... Nou, die, die hebben wel enig recht van spreken. Huh. Uh, die maken allemaal... onafhankelijk van elkaar... een juryrapport op. We hebben een hele vragenlijst die zij doorlopen. Uh, daar komt een beoordeling uit. En... Nou, een cijfer mm -hmm. en Dat gooien we weer tegen het cijfer van de publiekstemmen. stemmen oh, op die manier. Daar komt dat dus het is binnen. niet zo je vinger opsteken? Nee, dan... nee, nee, nee, het, is nee, heel, nee het is heel professioneel. Ja, nee, dat ja. begrijp ik. Dat begrijp. Ja, ja, nou, We gaan even eerst naar de horeca. Uh, Café Buitenspel. Nou, dat is bekend in de Korte Straat. Ja, zeker. 9 Nege, of 10 ondernemers die ja. daar... Uh, ja, een hele club, uh, club samen. Ja. Inderdaad, die daar ja, de boel... Ja, de boel, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan hebben we het School Café. Dat is eigenlijk net nieuw. Hè, op ja, de, zeker. Uh, uh, Leuk dat hij genomineerd is. Ja, vind ik ook ook, dat ja. hebben we wel vaker, maar als je toch ziet inderdaad dat ze dat zijn volgens mij 19 maanden bezig ja, er Zoveel ja. voorgedragen wordt en met zulke mooie verhalen, leuke de Leuk. kwaliteit, ja. goed, vriendelijk. En een leuke assurantie nu gezet, dat jij als een mede-genomineerde ja. heel veel ja, succes en, en, en Dennis Kool gaat ook de, de, de horeca doen in, in de krocht, hè? Oh, dat, dat weet ik nog ja, niet. Dat, dat is nog dat niet heen. helemaal zeker. Nou ja, op in mijn hand. heeft dinsdag gesproken. Ja, hij hoopt het. Ja, hij hoopt het. Nou, ik denk, wel dat dat denk, denk het ook wel, maar het, het is volgens mij officieel nog niet bekend. Dus we hebben een primeur. Nou denk ja, ik. volgens mij. Uh, nou ja, de primeur is on, ongelooflijk. Ja, ja. De, eerst, de eerste de al die primeur ooit. En, en dan hebben we tent 6, ook een, een, een bekende tent in Zandvoort tegenwoordig al. Ja, zeker. Weet ook ja. misschien, uh, hoe lang zijn ze bezig, 6, 7 jaar of zo? Oe, de, de, die duurt nou, weet goed, ik niet, ongeveer, maar, maar, dus maar ze hebben in ieder geval een grote schade. Een grote tent. Blijkbaar, ja. Ja, ja. ja. Dat ja. geloof ik, ja. Ja, ja. Ja. ja. Ben je er wat geweest, Rob, of niet? Nee, ik ben er nog, nee. nou, ik heb een keer een receptie gehad. Het is een, een leuke tent. Het is een leuke tent, ten, ten, ten, leuk. zeker? Ja, zeker. Goed eten. Absoluut. En, uh, ja, absoluut. Ja, Oké, okay, dan gaan we naar retail. Nou, dat zijn gewoon de zaken in Zandvoort... En dan beginnen we met. Uh, uh, Blues. Ja. Ja. kunst. Ja, natuurlijk ook, ook al. Ik geloof al 30, 30 jaar, ja, jaar. Die, die zitten al, al heel lang op die plek. Een en he, zijn, in dat zijn er zijn dus ook. Soms van die ondernemers. Ja, die zitten er gewoon. Hè. Ja, ja. Dat vind je gewoon. Van vader of nou, zoon. Ja. Maar dat is natuurlijk ja. eigenlijk helemaal niet zo. Nee, er, er zijn natuurlijk best roerige tijden geweest afgelopen. Nou, ah. wat zeg, decennia. Mm -hmm. En als een ondernemer dan toch. Uh, Weet door te gaan, Absoluut. overleven, zo je wilt. Hè? Zeker, zeker. Toch gaat veel mensen ja. wat wat zou je nou toch willen in de toekomst? Ja, eigen bedrijf, je eigen zaak. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, hard nou, werken. De hard Hetzelfde werken. geldt eigenlijk voor de kaashoek, hè? want ja, uh, zeker, ik kan me herinneren... dat ik als, uh, nou wat zal zijn, 18, 19-jarige vlees rondbracht... van Eldik in de halve ja, slagerij. Ja. En dan bracht ik het naar Corrie... Nou, dat is, dat is dus uh, 50, jaar 50 jaar geleden. Ja, ja. 50 jaar geleden. Hey, ik ja, ja. staat nog steeds in die zaak. Nog ja, steeds, geweld, ja. bijzonder hè? Ja. En het loopt uh, geweldig o, nog, nog steeds. steeds ja, hoor. ja, als je daar binnenkomt, ja. ben uh, je nu ook weer een paar keer langs geweest even om wat, wat, wat beeldmateriaal ja. te maken Altijd en dat staat gewoon. Op. Ja, ja. ja. ja maar Achter elkaar. De broodjes hè, rond 12 uur. Allemaal achter elkaar. <laughs> ja, die broodjes ja, ja. zijn het is een hele, de, hele goede stevige. Ja. Ja. ja, geweldig hoor, hoe ze dat doen. Dus, um, nou ja, dat is de nummer twee en nummer drie is de Rio's dierenspeciaalzaak. Dat is de, de, de... Op de krocht. Op de, op de, op de krocht inderdaad. De krocht, he, ja. Ja. Ze zijn net, net verhuisd hier. Ja. Ja. zeker. Van de ene naar de andere. Een een de over overkant, ja, die gaat eerst ja. uh, naar nou ja. de overkant, die gaat Ah ja. weer. Start weer terug. Ja. Ja. Ja. Maar ook een, een, een bekende... Uh, ja, die zit ook een, een dierenspecialist. Zeker. Heer op de krocht is er ook al heel lang. Zeker. Ze zijn nu in andere handen, maar... Ja, uh, zeker. Ja. Ze zijn bekend en erg betrokken natuurlijk. Ja, zeker. zeker. En dat is natuurlijk ook mede. Je maakt een mooie brug het Jans, dankjewel. Dus het, ja. het, het, het thema hè, is, is, is mede uh, betrokken en verbonden. Dus We zoeken ook ondernemers die zich met name profileren ja. als uh, betrokken en verbonden ondernemer. Ja. Dus een samenwerking zoeken, uh, een, een, samenwerking, een sponsorschip zoeken met bijvoorbeeld nou, de mensen die er net waren van de ijsbaan. Ja. Ja. Hè, dat ja. Soort, ja. dat ja. soort projecten ja. ondersteunen. Dus daar kijken we ook met name extra naar. Heel leuk. Ja. Ja. Nou, Dan hebben we nog de overige, uh, dat zie ik... Uh, onze grote vriend uh, Nop. Nop Bijners, uh, ja. Nop bijna met Nop Productions. Nou ja, we hadden het net over de ijsbaan. Ja. Hij is ook een belangrijk onderdeel he, van de ijsbaan. Met al die lampjes. Zeker. En niet alleen van de ijsbaan. Nee, ook niet alleen van de ijsbaan. Hij, nee, doet, de ijsbaan. Dat hij ook, doet heel erg veel. Ja. Maar is overal. ook zo'n zo zo ondernemer die, die niet ja. zelf op de borst klopt, niet, Zeker niet. vooraan staat, maar gewoon uh, betrouwbaar en kwaliteit levert ja. uh, tegen uh, ook de schappelijke prijzen. Ja, hè, ja, en, ja, ja, ja. en een stapje extra doet voor, uh, voor het Zandvoort. Dat ik. geloof ik het is hard, Volgens ja. mij de eerste ja. keer dat hij genomineerd ja, wordt, klopt, klopt. dat ja. verbaast ja. mij eigenlijk. Ja. Ik vind het heel fijn voor hem, absoluut. Ja, zeker, ja. Rekker, ja. absoluut verdiend. Ja, Noordzee watersport, maar dat zegt me niet zo heel veel. Kun je er iets over vertellen? Uh, die zit op, op het Zuidstrand. Dus daar, oh, op het Zuiden. Nou ja, dan heb je ook weer dus een, een soort van ja. Ja, een beetje uit het oog, uit het hart uh, gebied. Uh, voor ja, maar tijdens, wel veel mensen kloppen natuurlijk uh, rechts voor het station uh, naar beneden. Ja. Hè, maar loop een stukje verder. Uh, Ga naar het Zuidstrand. En daar heb je eigenlijk... Ook dus heel van alles. Nou is... Paradijs. Eh, zeker. Daar, ja, nee, lees, lees, en daar zeker. zit dus die watersportschool. Uh, ja, ook enthousiaste jonge ondernemers. En uh, die doen het hartstikke zit goed. Zit die op de boulevard daar aan het einde van de... Nee, nee, nee echt, echt, echt uh, zeg maar nou, het, het, het, het oude he, wat eigenlijk Oh, daar. Oké. South Beach. Oké. Ah, prima. En dan hebben we nog uh, Spolder Slootgieter. Ja, ook een hele bekende naam, voor. Dennis. Boelers. Ja, Dennis Boelers, Die is ook ja. wel uh, familie, familie Spolder heel lang bezig in Stanford. Ook heel lang, inderdaad. En voor en... de eerste keer genomineerd, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ja, die, die, die poppen dan soms op in de nomineringslijst. En ik ja, potverdorie. Ja. Ja. Ja, ja, maar natuurlijk moeten we die mee. Ja, ja, ja, ja. Raar dat en, je en, nooit genomineerd is. Nee, precies. Maar daar is ook dan mooi die lijst van overige voor. Dan kun je dit soort bedrijven want anders dan zou die eigenlijk nooit zo in de in de nee, nee, komen tuurlijk, en komen en meestal dingen. Dus ja. Ja, zeker, zeker verdiend. En Dennis is natuurlijk ook wat dat betreft een, een zeer betrokken ondernemer. Ach, zeker, zeker ja? absoluut. Nou, er wordt waarschijnlijk al flink gestemd hè, op ja, ja, ja, www.ondernemersprijsstandvoort.nl. Uh, dat uh, is tot daar 16 november, geloof ja, ik. Correct, ja, correct, ja. Ja. Dus uh, jij hebt al een idee uh, wie de winnaar wordt, zeg het maar, Erik. <laughs> <laughs> nee, ja, maar nee, uh, nee, kijk maar naar mijn gezicht, ik uh, vertrek geen spieren. Nee. Dat, uh, maar er wordt inderdaad heel, uh, heel veel gestemd. Leuk. Maar ga je uh, elke dag na van... Uh tussenstanden en dingen? Nou, niet, niet elke dag. Uh, Gilles, die, die is van de tent. Ja, oké. de administratieve kant ja. van, de, van de organisatie. Ja, ja. En die krijgt dan af en toe een klein tussenstandje. Leuk. En het, ja, het, het gaat weer als een dolle. Ja, dat geloof ja, ik. Wij, wij zeggen ook wel elk jaar van, goh, Weet je, ja, ho ho hoe lang kun je zo'n avond doen, hè? Uh, zeker nee. Een dat je er nee. vanavond wat dan ook. Maar nee, blijkbaar, blijkbaar niet. Blijkbaar nee, niet. Nee. Het, het, het leeft Leuk. nog steeds als nooit tevoren. Dus Dat het is gooi. fantastisch. Ja, en, en de ondernemers zijn er enorm trots op. Uh, op ja, op, zeker als, als ik dan in de zaak staan. Maar ja, ja, wel bij stemmen, hè? Weet je wel? Ja, ja, dus, ja. ja het is ja, ja, weer ja. het gesprek van de dag. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Is die bijvoorbeeld bij uh, Autobedrijf Sanford in uh, Noord? Zie je nog steeds, nog steeds de trofee? Zeker. Bij Corio ook, hè? Bij Corio Ondernemer van de Kijk zo. En heel veel ondernemers. Ondernemers hebben het, het, de trofee, het Haringmeisje. van ja, ja. onze beeld van Noorbrand. Uh, echt een heel, heel zwaar beeldje is het. Maar en leuk en uniek. En die laten dan gewoon, als ze gewonnen hebben... en na een jaar moeten ze hem inleveren, want dat is een wisseltrofee. Ja. Dan laten ze zelf een reproductie maken. En die ja. staat dus bij de meeste uh, de grote ja, eer. Het staat, staat die gewoon in de zaak. Dat is ja, maar hartstikke uh, leuk, uh, toch? Ja, ja. Op, de, op de toonbank, op de balie. Ja. En op een prominente plek. Ja, dat is fantastisch. Ja, en afgelopen jaar was de winnaar... Uh, op, ik uh, Hotel Hotelkeur. Oh, Keurig, ja. natuurlijk. Ja, ja, Tom van der Vrede. Uh, Tom. Tom. Ja, Tom. Ja, Tom. Ja. Tom. Ja, natuurlijk ook, ook fantastische winnaar met natuurlijk wat hij daar heeft neergezet. In de Zeker, Zeker. Zeker, heel knap. Heel knap. Heel en die komt heel. de nieuwe prijs uit. wij aan de nieuwe die, uh, die het, Ja, Die mag afscheid nemen van uh, zijn trofee. Oh jee. En aan de nieuwe ja. winnaar op de avond. Ja. Ja. Ja. Wat gaat er op die avond verder nog gebeuren? Nou, jij zei het al, een DJ. Uh... Ja, we hebben, we hebben dan, nou, zoals ik zeg, om half acht de inloop. Dan is het al even gezellig lekker met elkaar een, een kopje koffie of een, of een biertje drinken, inderdaad. Uh, dan gaan we kwa kwart over acht, zo'n beetje uh, de mensen naar de theaterzaal hebben. Tegenwoordig hebben we de haven uh, in twee delen: mm -hmm. een ontvangstdeel en zeg maar het feestdeel. Mm -hmm. En dan uh, de officiële sessiekant met stoelen, podium. Uh, daar gaan de mensen dan uh, plaatsnemen. Ah, ah. Dan hebben we de opening. Nou, dat doen we altijd visueel. Uh, ik, ik ga daar nooit te veel over zeggen. Uh, dan hebben we de wethouder die eigenlijk altijd even een kort uh, praatje maakt. Lascaré. Ja, dan hebben we een, uh, ja. een uh, gastspreker. Uh, ook daar inhoudelijk ga ik niks van zeggen. Maar dat, dat komt is eigenlijk aan, wat we nu een aantal jaren doen. En dat bevalt eigenlijk enorm. Een inhoudelijk verhaal vertellen. Uh, met uh, als onderwerp het thema in dit geval uh, verbonden en betrokken. Ja. En dan gaan we zo langzaamaan gaan we over naar de bekendmaking van de categorie winnaars. En dan aansluitend de overall winnaar. Onder dat, dat... Tromgeroffel. Onder Trompen, zeker. zeker. Ja, ja. En dat doen we. We maken er een snel programma van. Hè. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze daar drie uur in de stoel geplakt zijn. Nee, ja. dat is... En we proberen dat ongeveer in een uurtje te proberen ja. dat doorheen te jassen. Ja. En dat is ook mooi. Leuk, en daarna leuk. gaan we weer lekker met elkaar gezellig aan het ruimte. Jij ja, hebt dus de kiosk op Boulevard van Vauw, hè. Dat ja, klopt, zeker. Hè. Ja. Um, ben je nooit genomineerd? Of nee. op, op, op, gooi je die, die meteen nou, weg? Nee, wij worden, <laughs> onze naam komt wel eens voorbij. Wel eens voorbij. Ja, maar ook. niet voldoende om... Ja, zeg maar, nou, maar dat zou ik sowieso nooit doen. Nee? Nee, Nee, niet, niet. Nee, nee, nee, nee. Net als Gilles. <laughs> Gilles weet je, iemand die dan toch erbij zou worden... is zeker Gilles. Ja. Hè? ja, ja. Betrokken bij allerlei projecten. Ja, ja, naast zeker. de krant uit de Rijdenkamer. Uh, nu de brocht, ja. nou, noem het maar op. Die heeft echt geen dag rust wat dat betreft. Nee, begrijp ik. Dus als iemand het zou verdienen, dan is hij het wel. Over die kiosken op de... Boulevard van Vauwtje, dat was in de, in de raad is er ook een keer over gesproken. Dat, dat, dat, dat was, op een gegeven moment was er sprake van dat die misschien weg moesten. Ja. Bij de vernieuwing van, van, en later zeiden ze nou, het zijn de ogen en oren eigenlijk op die boulevard, ja. hè, waar het toch het een en ander gebeurt allemaal. Ja. Dus nu blijven ze staan, hè? dat is zeker hè? Uh, ik ben nog in gesprek met, uh, met oh, okay. de gemeente. Is... Uh, wat is zeker hè? het is pas zeker als ze er weer staan, uh, roep ik ja. dan. Kijk, het, het, het, het euh, mooie, leuke complexe is dat het ooit uh, begonnen is als een tijdelijk project. Ja, inderdaad. dat ja. we in de krant stonden met de lelijkste boulevard van Europa, geloof ik. Nou, en, dat... Groot in de Telegraaf stond dat. Ja, mede dat plein. Soort soortgelijke woorden. Nou ja, het was de ooit, uh, met, met In met Elvis weekland werd het ooit genoemd uh, Oost-Europese uitstraling. Voilà. Uh, ja, Maar goed, dat... Dus toen uh, zijn we met, dat is, met, dat met dat was, een bij elkaar gezeten toen. En nou ja, we hebben toen palmboompjes gezet, de kiosken en voelde leuk op te vullen. Dat valt eigenlijk hartstikke goed goed. En we doen het nu al tien jaar. Dus van tijdelijk is het een soort van ja. semi-permanent ja. En wij willen graag door. Ik kan het me voorstellen, Want het ja. Het is echt een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Je bent ja. de hele dag ben je lekker bezig ja, met uh, mensen die op vakantie zijn. die. Tuurlijk. Gezellig, uh, en daarbij vervoeren we inderdaad. We hebben op drukke dagen hebben we dagelijks contact met de handhaven die komen. Ja. Dus met de politie die komen bij ons eventjes... Zoals ja. we dat zelf noemen, de pijlstok erin steken. Hoe gaat het? Ja, je, uh, nou, Jij hebt het natuurlijk in de afgelopen tien jaar ook zien veranderen. Ja, ik bedoel, uh, uh, er is een hoop gebeurd op die boulevard vaak. En, uh, maar ze hebben het nu redelijk onder controle. Het is enorm goed onder controle. Ze hebben ja. het goed aangepakt, de gemeente. Ik, ik, ik zie vaak mensen, en dan voornamelijk op social media natuurlijk, uh, roepen, uh, schreeuwen, uh, klagen. Ja. En, uh, allerlei uh, nou ja, nare dingen spuien. Mensen hebben geen idee wat er achter de schermen gebeurt. Nee, eh, het is, nee. het is, er zit ontzettend veel input zit erin en werk. Ja, eh, ja. Eh, handhaving die, die eh, opschaalt. Politie die op de drukke dagen werkelijk uit de hele regio mensen trekt. Hè. Daar, waar ze op een normale dag misschien vijf man rond hebben lopen... hebben ze dan dertig man rond lopen. Ja, ja. nou, eh, eh, verloven worden ingetrokken, noem maar op. Hm. Uh, er zijn uh, elk twee uur, uh, zoals we dat dan noemen, motorkapoverleg. Dan komen alle betrokken partijen bij elkaar: reddingsbrigade, ja. handhaving, politie, de winkeliers in de regio. Uh, om nou ja, de situatie met elkaar te monitoren. Ja. En er hoeft maar dit, dit te gebeuren. En zeker nu, uh, iemand hoeft maar een bewijsprekende verkeerde oogopslag te hebben. Mm. En boom, er wordt ingegrepen. En ja. uh, natuurlijk, weet je, uh, het is altijd reactief, hè? Tuurlijk, nee, dat is dat, waar. Je kunt niet op voorhand zeggen van, oh, nee. hey, nee. jij, nou ja, jij mag hier niet zijn, bijvoorbeeld. Nee, nee. maar dat kun je nooit dat, zeggen, dat natuurlijk. Dat nee. Dus nee. je ja. moet altijd reactief optreden. Ja. Ja. En dat gaat uh, zeker de laatste twee seizoenen gaat dat, uh, enorm goed. Nou, ja. dat is uh, prima. Ja, goed om te in, horen die... Chapeau uh, in dit geval ook naar uh, de burgemeester, want die steekt daar ook zijn nek voor uit. En die moet ja. ja. daar keihard voor. Dus. Mooi. Goed, uh, Erik. Nou, uh, ondernemersavond daar. Ja, goed start. Kleine, kleine Prima, het hoort wij het het, Hoort het, bij. Het leidpad, uh, is, niet Zeker, erg, nee. is niet erg. Zeker, nee. Had jij nog iets uh, te zeggen nee, nee, over ik de ben, ondernemersavond? En... Ik zie er naar uit, uh, Erik. Nou, ja, dankjewel. Ja, zeker ja. weer naar je grote waar dankjewel. je beroemd om geworden bent. Ja. <laughs> dankjewel. Dankjewel. En we gaan ja. zeker komen. Laat je ja. dit jaar voor hey, Ja, hartstikke denk... Het uh, wordt weer spectaculair. Met goed weekend, Erik. En, uh, nou, we zien elkaar ja. op die ondernemers aan. Ja, Absoluut. Dus. Hartstikke goed. Bedankt. wel voor het. Oké. Okay. Geen dank. Hai. Nou, het is uh, acht minuten voor de elf, dus uh, we kunnen afsluiten met nog een paar uh, stukjes muziek, uh, denk ik. Ja, ik heb uh, nog uh, Bob Dylan met Masters of War. Masters of War, oh My god. Kun je het minder, helemaal goed. <laughs> ja, ik zat nog steeds in mijn, mijn, mijn protestdienst. Ja, nee, prima, prima, prima. Ik heb de Promised Land Ik niet met je komen, maar ik wil je weten dat we als de Promised Land So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Coming masters of war. You build the big guns. You build the dead plane. You build the dead plane. I just want you to know I can see through your masks You'd have never done nothing But built destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand You hide from my